Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag wordt er druk gesproken over hoe het kabinet verder kan naar de verkiezingsuitslag van vorige week. De boer-burgerbeweging won overal de provinciale verkiezingen. De VVD en zeker het CDA voelden druk om iets aan de nieuwe stikstofplannen te doen. Met Caroline van der Plas van BBB als aanjager en haar winst in het achterhoofd. Zegt politiek verslaggever Xanne van der Wulp. Het wordt voor het kabinet heel ingewikkeld om nog dingen voor elkaar te krijgen. Maar Van der Plas die zegt uh, ik kijk gewoon naar het kabinet voor een volgende zet. En het kabinet en de coalitiepartijen die kijken vooral naar de provincies. Wat daar gaat gebeuren want daar heeft BBB het initiatief. En dus gebeurt er eigenlijk voorlopig eh, niks. Over twee weken is er een debat tussen de coalitiepartijen en de rest van de Tweede Kamer over alles wat er nu aan de hand is. In België heeft de politie een patiënt van een psychiatrische kliniek neergeschoten. De man van 49 overleed later in het ziekenhuis. Volgens de politie was hij agressief en bedreigde hij medewerkers. Ook zou hij een steekwapen bij zich hebben. De agenten hebben nog geprobeerd de man te kalmeren. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht. De bekerwedstrijd van PSV tegen Spakenburg is helemaal uitverkocht. Vanavond gingen de laatste van de 6000 kaarten over de toonbank. De amateurclub die het in de KNVB-beker schopte tot halve finalist... speelt over twee weken op eigen terrein. Er zijn ook 300 PSV'ers welkom... dus zullen ze worden onthaald met bossenbollen en gezelligheid... beloven de Spakenburgers. En lipfillers, BBL's en borstvergrotingen. Een paar jaar geleden leek bijna iedereen wel iets aan zijn uiterlijk te veranderen. Maar het lijkt nu verleden tijd. Influencers en andere bekende mensen laten ze nu juist weghalen. Deze cosmetisch arts spreekt elke week mensen die spijt hebben van hun ingreep. Zien we zien een toename van mensen die spijt hebben en zeggen ik wil er graag weer van af. En inderdaad, ik denk en hoop dat dat een trend is. We hebben dat gezien bij Kim Kardashian, die heeft haar binnen weer laten verkleinen. Cardi B heeft haar binnen weer laten verkleinen. Dat is dus een trend omdat het natuurlijk ook mooi is. Niet iedereen laat zijn cosmetische ingrepen weghalen. Omdat ze naturel mooier vinden. Soms krijgen ze ook gezondheidsproblemen. Door de borstvergroting. En dan nog het weer vanavond op de meeste plekken droog. Morgen opnieuw een regenachtige dag. Dan een graad of 12. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Een paar korte files nog in onze regio. Vijf minuutjes vertraging op de A9. Diemen-Alkmaar bij amstelveen stadhart Nog vier kilometer file. Tien minuutjes bij knooppunt de Meer op de A10. Vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. En de andere kant op bij Amsterdam Hemhavens. Vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt de Meer Vijf kilometer file met tien minuten vertraging.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 Goedenavond, dames en heren. U luistert naar ZFM Zandvoort. Op dit moment is er een schorsing in de raadzaal. In de tussentijd kunt u naar de herhaling van ZFM Jess kijken en luisteren. En dan zijn wij zo weer terug als ze in de raadzaal weer gaan beginnen.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 so oh. Dames en heren, u luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Op dit moment is er een schorsing in de raadzaal. U luistert op dit moment naar de herhaling van ZFM Jazz. Zaks als uh, iedereen weer klaar is in de raadzaal, gaan we weer overschakelen naar de raadzaal. Tot die tijd kunt u nog even luisteren naar de herhaling van ZFM Jazz.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 Let me hoot and land it deep in my heart. I'm very lonesome and blue. I'm always yearning for you. My heart's forever branded. It would be heaven only. In this I shall have your love so sweet, deep in my heart. Dames en heren, ik heropen de vergadering eh, met dank aan mevrouw Geurenson dat zij mij het eerste uur heeft vervangen. Dank daarvoor eh, en excuus voor mijn enigszins verlaten komst. Wij zijn aangekomen bij agenda punt 11, wensen en bedenken, bedenkingen oplossen, parkeren. Aan de Raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorgestelde 21 oplossingsrichtingen en het college te verzoeken dit te vertalen naar de nodige besluiten en verordeningen. Er zijn een aantal amendementen en een, twee moties aangekondigd. Uh, het eerste amendement werd uh, aangekondigd bij de Griffie door de fractie van D66, dus die zou ik graag het woord willen geven. De heer Hermsen. Dank u wel, voorzitter. Wacht even, ja... Techniek werkt ook mee. Nou, fijn dat u weer terug bent. Het is altijd een... Uh, overigens uh, alle eer aan mevrouw Gunsen... voor het uh, voorzitten. als zodanig. Um, D66 heeft in principe eigenlijk... alles al in de commissie, uh, commissie genoemd. Um, 88 euro te hoog. Um, nou ja, ik hoef eigenlijk niet zo heel veel... het werk doen, want ik vind eigenlijk... dat we gewoon moeten verwijzen naar de brieven... die zijn gestuurd... Uh, ik denk dat daar ook de meeste tijd en energie in zit. Uh, met name denk ik ook van uh, ondernemersbelang en standwoord. Uh, maar ook uh, uh, nou ja, de, de andere brieven die zijn gestuurd. Dan denk ik ook even aan de strandpachter die, ze, die een brief hebben gestuurd. En ook de uh, logiehouders die een brief hebben gestuurd. En op basis eigenlijk van, uh, van scenario 1. Die overigens uh, beantwoord is uh, door de wethouder. Maar onjuist is beantwoord omdat in scenario 1 werd uitgegaan van uh, een 4 euro tarief in, in, in dat scenario. Uh, hebben wij het volgende amendement ingediend. Uh, en ik heb even voor het gemak ook hetgene wat we gewijs hebben in het raadstuk uh, geel geasseerd. Dat heb ik overigens gedaan op advies van de giffie. Zodat iedereen ook weet wat we dan exact zouden willen veranderen. De raad van de gemeente Zandvoort gelezen het voorstel in zaken wensen oplossingen parkeren... Eh, overwegende dat 88 euro per dag één van, van het hoogste tarief is in Nederland. Dit nieuwe beleid enorm negatieve aandacht heeft gekregen in de media. Dit voorstel zorgt voor tegenstand bij ondernemers, burgers en andere belanghebbenden. Poet-eigenaren toevoegen aan het vergunningssysteem indirecte en directe negatieve gevolgen heeft voor de parkeerdruk... Er ook eer gedaan moet worden aan de uitkomst van de gedane enquête. Scenario 1 zoals aangegeven in de brief van OBZ de voorkeur heeft van diverse partijen. Besluit. Het ontwerp besluit als volgt aan te passen. En voor uw gemak verwijs ik dan eventjes door naar uh, punt 3 en dan C. Um, de zin dan te veranderen in elke Zandvoort. Er kan hierdoor in heel Zandvoort parkeren. Zij het met een parkeerduur van 4 uur voor niet-bewoners in de drukste gebieden. ...poetregistratie te hanteren voor die complexen... Uh, ...waarin het kader van een bouw- of omgevingsvergunning is overeengekomen... ...dat parkeergelegenheid bij het realiseren van het complex... ...of het gebouw is gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld LDC. E. Uh, overige bewoners met een uh, parkeergelegenheid op eigen terrein... ...de vernieuwde bewonersregeling aan te bieden als zodanig... ...beschreven bij 3C. Uh, G. En dan punt A... Te veranderen in verwijderen van de optie van een dagkaart in zone A, hanteren van tarieven in het zomerseizoen van 4 euro per uur. En in zone B hetzelfde tarief van 4 euro per uur te hanteren met een dagkaart van 27,50. En dan in te stemmen met het hierboven gewijzigde voorstel, 21 oplossingsrichtingen, en het college te verzoeken dit te vertalen naar de nodige besluiten en verordeningen en in de bijlage genoemd bij het besluit. Uh, dit amendement was ook ingediend voordat we dus de scenarioberekeningen hebben gehad. Uh, die scenario-berekeningen die, uh, nou ja, zoals ik al aangaf, uh, uh, niet kloppen. Zeker als het gaat om uh, scenario A, zoals zodanig wordt voorgeschoteld. En daarnaast ook wel met enige verbazing hebben lid, uh, gekeken naar het rapport. Uh, wat eigenlijk uit een hoog goed uh, naar voren kwam. We hebben ook navraag gedaan of dat een rapport is wat we eerder hebben ontvangen. Dat bleek ook niet het geval. Dus we waren ook een beetje verbaasd, uh, zeker omdat er ook wel gerefereerd wordt dan vijf à zeven volle dagen. Uh, of dit al eerder bekend was bij de wethouder, waarom dan niet eerder gedeeld is. Want dat geeft wel heel goed weer uh, de zorgen die we hadden, zeker bij een aantal uh, gebieden. En zeker ook gezien het amendement dat we het nu ingediend hebben, daarmee ook weggenomen zijn. Dus wat dat betreft gaat, uh, die vragen in ieder geval aan de wethouder. En wat ons betreft is dit de inbreng vanuit D66... omdat het hier met name gaat om nou ja, de vertaling van de brief van OBZ... en de andere belanghebbenden naar dit amendement. En de hoop zeg maar, dat dit in ieder geval de oplossing gaat bieden... en het imago van Zandvoort nog wat nou ja, betaalbaarder houdt. Dank u wel. Dank u wel. Dan zijn er ook amendementen ingediend door de fracties van OBZ... ...Jong Zandvoort en de VVD. Ik geef het woord aan mevrouw Geureson. Dank u wel, voorzitter. Um, nou, Eigenlijk in uh, navolging van de heer Hermsen zullen we de commissie uh, en de zaken die daar besproken zijn niet uh, opnieuw herhalen. Maar wel aangeven, daar hebben we aangegeven dat we in ieder geval met uh, betrekking tot de met een amendement uh, zouden komen... En daarbij hebben we ook nog eens, uh, toch nog eens gekeken naar de hoogte van de tarief in, voor de zones. En daar hebben we ook met een gewijzigd voorstel naar voren gekomen. Um, ik begin even, uh, het is uh, willekeurig in de volgorde zoals op mijn scherm staan: amendement Poet, bewonersregeling. Um, overwegende dat er recht moet worden gedaan aan de uitkomst van de parkeerenquête En dat bewoners met een oprit een zogeheten Poet een rechtvaardige oplossing willen om elders te kunnen parkeren. Voorgesteld wordt om bewoners met een poet in aanmerking te laten komen voor een gratis bewoning, bewonersvergunning, maar er zijn in Zandvoort 10.839 parkeerplekken en 2.973 adressen met een poet. En poeteigenaren toevoegen aan het vergunningensysteem indirecte en directe negatieve gevolgen heeft voor de parkeerdruk. Dat vond ik trouwens eens een mooie zin van D66, dus die heb ik met van u overgenomen. Van mening zijnde dat bewoners met een poed geen rechtvaardige oplossing wordt geboden door een betaalde uh, bewonersregeling aan te bieden in plaats van een gratis bewonersvergunning. Besluit oplossing 3 als volgt te wijzigen. Bewoners met een poet parkeer op eigen terrein, komen in aanmerking voor een gratis bewonersregeling. Uitgezonderd de bewoners van complexen waarin in het kader van een bouw- of omgevingsvergunning is overeengekomen dat parkeergelegenheid bij het realiseren van het gebouw of complex is gerealiseerd. Zij komen wel in aanmerking voor een betaalde bewonersregeling... om alsnog gedurende een beperkte periode elders in Zandvoort te kunnen parkeren. En het college te verzoeken dit te vertalen naar de nodige besluiten en verordeningen... en de bijlagen genoemd bij het besluit en gaat over tot de orde van de dag. Dan hebben we het amendement poet parkeerduurbewonersregeling. Overwegende dat er recht moet worden gedaan aan de uitkomst van de parkeer enquête. Hieruit de wens naar voren is gekomen om de bewegingsvrijheid voor Zandvoorters te vergroten... En dat Zandvoort dus de duur van twee uur voor de bewonersregeling tekort vinden. Besluit oplossing 4 als volgt te wijzigen: bewoners uit zone A kunnen overal in Zandvoort parkeren. Bewoners uit Bentveld en zone B en poethouders in complexen met maatwerkafspraken kunnen een bewonersregeling aanvragen waarmee zij maximaal vier uur in zone A kunnen parkeren en het college te verzoeken dit te vertalen... naar de nodige besluiten en verordeningen... en de bijlagen genoemd bij het besluit... en gaat over tot de orde van de dag. Amendement 3. Dat is het amendement Poed, bewonersvergunning. Overwegende dat er recht moet worden gedaan... aan de uitkomst van de parkeeranquête. en dat bewoners met een oprit... niet in aanmerking komen voor een bewonersvergunning. En ook overwegen dat niet alle opritten... de juiste maatvoering hebben om een voertuig op te parkeren. Diverse bewoners... Ik zit even met een... Dit is niet... Ja, het wel juist. Diverse bewoners met een oprit sinds de insporing alsnog een bewonersvergunning hebben gekregen... maar de oprit niet als zodanig is heringericht dat een parkeerplek op straat aan een parkeerarsenaal wordt toegevoegd. Besluit het raadsbesluit aan te vullen met de volgende beslispunt. Bewoners met een poed alleen een bewonersvergunning te verstrekken indien de oprit wordt verwijderd en een openbare plek aan het parkeerarsenaal wordt toegevoegd... en de kosten voor het verwijderen van de oprit ten laste te brengen van de parkeerexploitatie... en het college te verzoeken dit te vertalen naar de nodige besluiten en verordeningen... en de bijlagen genoemd bij het besluit. Amendement nummer 4, dat is amendement tariefzone A en zone B. Overwegende dat er recht moet worden gedaan aan de uitkomsten van de parkeerenquête... Hieruit naar voren is gekomen dat toeristen toeristenparkeren zoveel mogelijk willen ontmoedigen in woonwijken. We voor de toeristenparkeren ruim 4600 parkeerplaatsen hebben waar een zeer volledig tarief geldt van 15 of 20 euro. We willen voorkomen dat er geen uitwegmogelijkheden zijn voor toeristen als de parkeermogelijkheden met een zeer gunstig tarief volledig bezet zijn. Voorgesteld wordt om de eerste twee uren in zone A en zone B een standaard tarief te hanteren... en na de eerste twee uur parkeren een progressief tariefgeld van 200%. Met deze maatregel het effect van een maximale parkeerduur van twee uur in zone A en zone B het dichtst wordt benaderd... terwijl hierbij de gemeente Zandvoort dan ook nog voldoet aan de uitspraak van de Hoge Raad... waardoor naheffen na een maximale parkeerduur niet mogelijk is... En overwegend dat het voorgestelde progressief tarief ontkoppeld zou moeten worden van een percentage en 200% als te hoog wordt ervaren. Besluit de tarieven als volgt te wijzigen. Tarieven zone A en zone B per uur. Maximaal 2 uur in de winter voor 1 euro. Per uur maximaal 2 uur in de zomer 4 euro. Na 2 uur in de winter 2 euro. En na 2 uur in de zomer 7 euro. En het college te verzoeken dit te vertalen naar de nodige besluiten en verordeningen en de bijlaag genoemd het besluit. Tot slot, voorzitter, de motie van de parkeerapp, daar wordt ook over gehad in de commissie... overwegende dat er recht moet worden gedaan aan de uitkomsten van de parkeeranquête. en dat standforters in grote mate problemen hebben met het huidige systeem van parkeerservice... De directie van Coöperatie Parkeerservice, het bestuur van gemeente Zandvoort, schriftelijk heeft bevestigd dat er een gebruiksvriendelijke app wordt ontwikkeld en dat deze in Q1, Q2, kwartaal 1, kwartaal 2, 2023 operationeel is. De wethouder in de commissievergadering de teleurstellende mededeling heeft gedaan dat de invoering van de app door parkeerservice vertraging heeft opgelopen. Roept het college op... ...er bij de directie van parkeerservice op aan te dringen... ...dat er uiterlijk 1 juli 2023... ...een nieuwe, goed werkende en geteste app is ontwikkeld... ...die recht doet aan de uitkomsten van de parkeerenquête. ...en indien parkeerservice in gebreken blijft... ...op zoek te gaan naar een andere partij... ...en de overeenkomst met parkeerservice te beëindigen. Er gaat over tot de orde van de vergadering. Moties en bijgenoemde amendementen ...ingediend door OPZ, Jongstandvoort Jong en de VVD. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Geursen. Ik zie een hand van de heer Hermsen. De heer Hermsen, interruptie. Ja, even een verhelderende vraag. Uh, dat gaat over uh, die parkeer, bewonersregeling. Want daar viel ik ook nog een beetje over uh, in mijn eigen amendement. Maar het ging met name over overal parkeren in zone A. Ik ga, met, ga er vanuit met uitzonding dan van de boulevard en uh, de Haltestraat. Toch, zoals, uh, zoals voorgesteld uh, door het college. Mevrouw Geursen. Hopen. Ja, klopt. Oké, okay, dank. Dan is er ook een amendement ingediend door de fractie van Jong Zandvoort. Mevrouw Paap, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, wij raadsleden zitten hier in de gemeenteraad voor iedereen. Toeristen, ondernemers, maar zeker voor de inwoners. We zullen bij elk besluit een goede balans moeten vinden. Jong Zandvoort heeft tijdens de verkiezingen al gezegd... dat de woonwijken voor de inwoners van Zandvoort zijn... Deze schade parkeerplaatsen zijn voor de bewoners. Na de invoering van het parkeerbeleid van afgelopen jaar... hebben wij met vele Zandvoorters gesprekken gevoerd. Hierin kwam naar voren dat de woonwijken te vol stonden met toeristen... omdat de tarieven te weinig verschilden met de goedkopere parkeerplaatsen. We hebben gemerkt dat er geen draagvlak binnen de gemeenteraad is... om de parkeermeters in de woonwijken weg te halen... en bewoners parkeren in te voeren in alle woonwijken van Zandvoort... Toeristenparkeerplaatsen zijn uiteraard wel hard nodig. De uitwerking van dit parkeerbeleid helpt het volgens Jong Zandvoort parkeren voor toeristen en bewoners in meer balans te brengen. Tijdens de commissie heeft het ons gestoord dat er voor een aantal partijen deze balans er niet hoeft te zijn. Voor de toeristen zijn er goedkope oplossingen bedacht. Hierdoor wordt het aantrekkelijk voor hen om naar ons mooie dorp te komen. Wat dus positief is voor de ondernemers. Jong Zandvoort is voor eenzelfde tarief in zowel zone A als zone B, omdat dit duidelijkheid schept naar de toerist. Afgelopen tijd heeft iedere Zandvoort er zelf kunnen ervaren hoe lastig een verschillende zoneindeling kan zijn. Het schept verwarring, waar wel, waar niet. Dit willen wij voorkomen door eenduidig en duidelijk te zijn. Alle woonwijken in Zandvoort eenzelfde parkeertarief en goedkoop parkeren aan de randen op de grote parkeerplaatsen. Maar er is een grens waar deze bezoekers zijn auto moet kunnen neerzetten. En die grens is de woonwijk in Zandvoort. Om dan toch de woonwijk te ontzien is er een ontmoedigingsbeleid bedacht. Behoorlijke tarieven waar iedereen van zal schrikken. Eigenlijk dus positief, want het schreeuwt, parkeer hier niet. Wat er daarnaast wel moet gebeuren is een goed parkeerroutesysteem... zodat de toeristen duidelijk is waar ze goedkoop munt, uh, kunnen parkeren... Hoe je het ook bent of keert, voor die paar dagen heel de dat heel Zandvoort de spuigaten uitloopt en alle parkeerplaatsen volstaan, moet niet ons parkeerbeleid uh, worden aangepast. Jong Zandvoort vindt het belangrijk om het parkeren voor de inwoners zo prettig mogelijk te maken. Omdat de bewonersregeling van, sorry, omdat de bewonersregeling van zone A gratis is, willen wij aan de wethouder vragen of deze voor puthouders en de B-zone ook gratis kan worden. Uiteraard voor de puthouder als dit amendement van OPZ... Uh, VVD in Jong Zandvoort wordt aangenomen. Daarom dienen Wij een amendement, uh, wij dienen ook een amendement in om de kosten voor de tweede parkeervergunning te verlagen naar 60 euro. Hiermee willen wij de tweede bewonersvergunning de helft goedkoper maken dan dat deze afgelopen jaar was. Jong Zandvoort wil de woonwijken terug voor de bewoners van Zandvoort en dat toeristen voor een aantrekkelijk tarief... voor maar 15 euro per dag aan de rand van Zandvoort kunnen parkeren. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Paap. Ik zie twee handen. Ik begin erbij mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja? Voorzitter. Het is ook ter interruptie. Wat? Ja, maar ja? allebei een interruptie. Ja? Oh, dus, oké. Okay. Mevrouw Koper. D Dank u wel. Ja, uh, een vraag aan mevrouw Paap. U heeft het over woonwijken. Uh, wat, uh, wat noemt u geen woonwijk in Zandvoort? Mevrouw Paap. Dank u wel, voorzitter. Uh, dat bedoel ik dus de Zuidparkeerplaats, LDC, de Boulevard, die parkeerplaatsen. Mevrouw Koper. Net hebben we in de raadsinformatiebrief de parkeerdrukmetingen kunnen zien en de, de, de verschillen in de, de diverse woonwijken. Zoals bijvoorbeeld de woonwijken waar de burgemeester Engelbetsstraat aan ligt en, en dergelijke. Heeft u die meegenomen in uw, in uw overweging om dit amendement in te, in te voeren? Mevrouw Paap. Ja, ja. Dank u wel. Mevrouw Koper, ik zie. Ik, nog. Heb, ik, ik, ik weet niet zeker of ik u goed begrijp, want wij hebben hem net pas gekregen, natuurlijk om zes uur. Dus de parkeerdruk, de verschillende parkeerdrukken tussen de verschillende woonwerken. Zijn die meegenomen? Mevrouw Paap. Maar ons abonnement gaat om de tweede bewonersvergunning goedkoper te maken. Daarin snap ik uw vraag even niet. Dank u wel. Ik zag ook een hand van de heer Elgebali. Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb een drietal korte vragen aan Jong antwoord. Ik begrijp goed dat jullie beschrijven dat jullie eerst het liefst geen uh, beleid zoals we dat nu kennen in weidelijke woonwijken willen hebben. Um, en dat dat nu een compromis is dat, u, dat jullie uiteindelijk als jongstand voorzitter uh, dus wel kiezen voor een beleid in woonwijken. Niet gestoeld op uh, alleen bewoners maar ook op de toeristen en ook op anderen. Uh, dat, dat begrijp ik enigszins. U heeft het over toeristen, u heeft het over bewoners maar ik mis daar uh, in uw betoogde ondernemers. U schrijft ook duidelijk in uw eigen verkiezingsprogramma op dat de ondernemers hier ook, ook in moeten worden meegenomen. We hebben volgens mij wel een hele duidelijke brief gehad van de ondernemers die iets anders aan u vragen. Dus ik ben als eerst benieuwd naar hoe u de kijkt naar die ondernemers. Uh, ik zal ze maar meteen al kort stellen. Ten tweede de vraag, u heeft het over dat Zandvoort vol staat op drukke dagen. Als ik naar de meting uh, kijk die ik net heb gelezen, staan we eigenlijk wat betreft die meting niet vol op drukke dagen. We zijn wel bezet, maar we zijn niet altijd helemaal vol. Uh, ik ben benieuwd of u dat dan ook leest en hoe u dan uw eigen woorden daarin ziet. Uh, en ten derde vraag ik me af, uh, want u heeft uw hele betoog al gehouden... Um, hoe u dan reflecteert eigenlijk op en dus dat onderliggende rapport dat we nu hebben... en op wat de ondernemers zeggen uh, in gedachten ja, in gedachte... de nieuwe parkeerregeling die u ook voorstaat, blijkt uit uw woorden. Dus ik ben benieuwd naar die drie antwoorden op die drie vragen. Mevrouw Paap. Uh, ja, dank u wel voorzitter. Qua de ondernemers, uh, er zijn genoeg goedkope parkeerplaatsen. Het LDC is ook goedkoop genoeg. Dus, en wat een toerist voor de ondernemers binnen Zandvoort. Ja, die kunnen nog steeds twee uur voor vier euro staan in het dorp. En de bewoners ook trouwens. Ja, die kunnen ook gratis parkeren. De eerste vier uur als de, het amendement wordt aangenomen in de omliggende straten. Buiten de Haltestraat en de grote Krocht. Um, en qua de parkeerdrukmeting, um, het is positief dat het niet helemaal vol staat. Dat is ook ons uitgangspunt. Waarom voor vijf, zeven dagen, zoals in het rapport ook staat, uh, een beleid aanpassen. Maar waarom zouden we het ook nog voller gaan maken in de woonwijken als dat niet nodig is? De derde vraag was mij niet helemaal duidelijk. Meneer Ogebane, kunt u die nog een keer herhalen? Ja, ik snap wel duidelijk. U heeft het erover dat het dat, dat, dat dus positief is dat als wij een hoog tarief uh, hanteren, dat er nog steeds genoeg ruimte is om ergens anders te parkeren. Dat, dat zegt u uh, volgens mij vrij vertaald, uh, voorzitter, zegt de jongens antwoord dat. Maar ik vraag me af in, in hoeverre dat tegen elkaar opweegt. Want um, we hebben ook duidelijke signalen mij vanuit de ondernemers gekregen, voorzitter, dat, dat uh, wat hun betreft, niet het geval is bij een tarief wat volgens mij een, een euro hoger lag dan jullie nu hebben voorgesteld, uh, via het amendement dat het al is ingediend. Dus ik ben benieuwd hoe, hoe ik dat moet lezen dan. In, u, in, de zin met eigen, ja, in de zin... van uw eigen verkiezingsprogramma. U zegt daar iets heel anders dan waar, waar u nu voor eigenlijk voor staat. Mevrouw Paap. Ik begrijp nog steeds de vraag niet. Ik vroeg of Jongs Antwoord daarop wilde reflecteren. Volgens mij was dat best wel duidelijk. Nou, misschien want de vraag is nog niet helemaal helder. Misschien kunt u hem nog één keer stellen meneer Algebali. En dan gaan we kijken of... de fractie van Jongs Antwoord daar... een helder antwoord op kan formuleren. U zegt het... Eén in uw verkiezingsprogramma, waarvan ik heb gezegd... een deel compromis begrijpbaar, wellicht. Of het steun of niet, oké. Okay. Maar u zegt ook in uw eigen verkiezingsprogramma... dat u eh, graag met de ondernemers praat en daarmee afspraken wil maken op dit gebied. We hebben duidelijk gezien dat er iets anders uit de ondernemers is gekomen. Die hebben iets anders voorgestaan. Hebben ook proberen van mij die afspraken te maken. Die hand is gereikt vanuit ondernemers. En die hand wordt nu eigenlijk een soort van afgeslagen. Dus hoe reflecteert u daarop? Dat is de vraag. Mevrouw Paap, de vraag lijkt me nu helder genoeg. Ja, dank wel voorzitter. Hij is inderdaad nu duidelijk genoeg. Um, wij vinden gewoon woonwijken is voor inwoners. Er moet een balans zijn. En die balans is er, als, zoals wij het nu hebben geprobeerd duidelijk te maken, is er wel. Als je in woonwijken, zoals in Oud-Noord, dagtoeristen gaat toestaan... daar heeft de ondernemer in Zandvoort vrij weinig aan. Dus waarom zou je daar verder toestaan? Ja, Ogebali. Nou, voorzitter... Ik vind het mooi dat de woorden balans worden gebruikt... en vervolgens de balans compleet verschuift naar de bewoner. Uit het beleid dat we hiervoor hebben gestaan... in de vorige periode blijkt dat uh, met zelfs dat beleid... niet de parkeerplekken in alle wijken helemaal vol, vol staan. Ik snap alleen dan niet nu de keuze... om wanneer blijkt uit die, dat rapport dat we nu hebben... dat die wijken helemaal vol voor staan, voorzitter... dat we vervolgens dan nu kiezen om die balans helemaal te verschuiven naar de ene kant... En daarmee eigenlijk het advies wat de ondernemers uh, met, met een grote groep hebben gegeven in de wind te slaan. Ik, ik kan daar dan niet de vinger op leggen. Als u het over een balans heeft, dat u dan doorslaat naar één kant. Mevrouw Paap. Dank u wel, voorzitter. In mijn ogen, onze ogen, doen we dat niet. Er zijn 4600 goedkope parkeerplaatsen van de nou, bijna 10.500 parkeerplaatsen die wij beschikbaar hebben. Dat is bijna de helft. Dat is in onze ogen een goede balans. Dank u wel. Dank u wel. Um, dan kom ik bij de volgende fractie die een motie heeft aangekondigd. En we gaan ook mooi in de volgorde van uh, grote naar beneden. Dat is de fractie van het CDA. De heer Stefan. Daar ga ik vanuit. Uh, dank u wel. Um, ik... Uh... Allereerst excuses dat deze motie zo laat is, is, is uh, ingediend. Want het is vanavond pas om half acht ingediend. Dus ik heb er ook mijn uh, raadsleden uh, daar een beetje ook... Uh, nee, ik vat ook, ook daar om, um, om daar uh, in ieder geval uh, goed naar te kijken. En um, ik denk de pest is ook, ook mijn, mijn eerste termijn. Want dat heeft hiermee te maken eraan te koppelen. Ik houd het ook, ook kort. Uh, maar dan, dan heeft u meteen ook de, de, de, de, de, de, de plaatsing van de motie. Laat ik vooropstellen dat er uh, in 21 verbeterpunten voor liggen die, uh, um, om het parkeerbeleid uh, te verbeteren. Want er, er was heel wat mis bij de invoering en er liggen 21 wensen en oplossingen uh, om daar wat aan te doen. We hebben er goed naar gekeken, bijna 20 daarvan uh, waren helemaal naar ons wens. Onze grote zorg is uh, een van die punten, uh, dat is de, de voorgestelde tarieven. Uh, onze zorg daarbij is dat we daar, uh, ons uh, met deze tarieven uit de markt prijzen. Um, heel veel over gesproken met de coalitie. Heel veel over gesproken in, uh, in, in de commissie. Uiteindelijk zijn er ons inziens twee oplossingsrichtingen... om een uh, mogelijk tekort aan uh, voordelige parkeerplaatsen op te lossen. En dat zijn ofwel het verlagen van de tarieven van de nu nog dure plaatsen... of, of een deel daarvan... En optie 2 is het uitbreiden van het aantal voordelige plaatsen met een maximaal tarief van 15 euro per dag. Want die zijn er ook. Na lang uh, ja, beraad en uh, zeer uitvoerige gesprekken opteren we op dit moment, opteren we nu, uh, voor het significant uitbreiden van voordelige parkeerplaatsen. Maar we zien wel dat daar nog wat werk aan is. We zien dat de wethouder het best heeft gedaan om daar nog uh, een aantal uh, parkeerplaatsen uh, aan toe te voegen aan het bestaande arsenaal. Ik heb de raadsinformatiebrief van Zonet uh, goed bestudeerd. Ik zag dat er uh, al wordt gesproken over 4900 plaatsen nu. Dus wat dat betreft is mijn motie op de uh, inhoud iets achterhaald. Dat moet dus 4900 zijn. Maar we vinden toch, en dan kom ik naar de uh, motie. Want dat vinden we wel belang, belangrijk om, om um, hiermee verder te gaan. Um, wij roepen het college op om uh, uiterlijk 1 juli 2023 parkeerplaatsen met voordelige tarieven op parkeerterrein Noord-Circuit toe te voegen aan circa 4900, dus lees u alstublieft alsjeblieft, 4900 reeds beoogde parkeerplaatsen met voordelige tarieven uh, uh, te realiseren. En de Raad hierover uiterlijk 1 uh, in juni te rapporteren. En we verzoeken ook om zorg te dragen voor een adequaat verwijssysteem... naar de voordelige parkeerterreinen. En dat ook uh, 1 juli 23. Um, we horen ook graag de uh, mening van andere partijen hierin. En, um, en ook uh, graag ook het, uh, uh, uh, de mening van de wethouder. Nee, Dank u wel, meneer Stefan. Dan ga ik naar de VVD. Wie kan ik het woord geven? De heer de ja, dank u wel voorzitter. Um, in de afgelopen commissie hebben wij in ieder geval ook onze uh, ja, zorgen en ook uh, positieve punten geuit. Um, ja, het, de lijst met verbetervoorstellen bevat onze insiditie in ieder geval een heel groot arsenaal aan ja, verbeteringen. Uh, die we graag liever nu dan uh, morgen uh, zien worden uitgevoerd. Uh, maar de schoen ja, knelde bij ons toch op twee punten. We hadden namelijk zorgen over de uh, tarieven. Uh, ...en we zagen nog ja, een kans om uh, die poet te optimaliseren... ...om Zandvoort dus uiteindelijk ja, ook meer bewegingsvrijheid uh, te geven. Nou, we hebben net ook die raadsinformatiebrief uh, doorgenomen... ...en we hebben in ieder geval gelezen dat de ja, goedkope parkeerplaatsen in Zandvoort... ...gemiddeld zo'n vijf à zeven keer per jaar uh, volstaan. Uh, ja, dat zijn natuurlijk wel nog dagen dat mensen elders moeten uitwijken... En we zijn daarom in ieder geval ook wel blij... dat we in ieder geval ook nu al zelfs die mogelijkheid hebben gevonden... om ja, extra goedkope parkeerplaatsen voor bezoekers toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan het Vavageplein, de Kort van de Lindenstraat, de Frans-Zwaanstraat. Uh, maar ook dat er bijvoorbeeld wijken waar voorheen een maximale parkeerduur gelden van twee uur... dat er nu in principe of überhaupt uh, niet geparkeerd mocht worden... dat daar in ieder geval nu die mogelijkheid uh, wel uh, voor is. Het zij uh, slechts voor twee uur voor een uh, schappelijker tarief... Um, ja, we zijn daarom ook um, in ieder geval eens met de motie van het uh, CDA... ...dat er nog verder gezocht moet worden naar het uitbreiden van die capaciteit. Uh, en bij ons ligt voornamelijk ook een uh, punt van aandacht en zorg bij het uh, PRIS. Dat bijvoorbeeld duidelijk is voor een toerist op het moment dat die wordt inkomt... ...waar die heen moet gaan. Want in principe ja, bedienen wij onze gasten het beste als zij kunnen parkeren... Nou, ...in de nabijheid van waar ze willen zijn. En dat is toch veelal of het centrum of het strand. En laat dat nou maar eens heel duidelijk zijn. Dus niet P de Zuid, maar P het Zuidstrand bijvoorbeeld. Om maar eventjes een suggestie te doen. Um, nou, we zien in ieder geval ook wel uh, ja, voordelen aan het, nieuwe, aan het nieuwe systeem. Want die krijgen straks ook veel meer bewegingsvrijheid... ...om bijvoorbeeld ook uh, in het centrum te kunnen parkeren... En dat betekent ook dat zandwoorders makkelijker in zandvoort met de auto een boodschap kunnen doen. En bijvoorbeeld niet naar een andere plaats rijden. Mochten zij liever om wat voor, een omstand, wat voor reden dan ook met de auto een, een boodschap willen doen. Toch blijft onze grote zorg nog wel uh, bestaan over het uh, parkeertarief. En zeker ook ja, het feit dat wij het zonde zouden vinden als parkeercapaciteit niet wordt aangewend. Terwijl er wel nog veel open plekken uh, beschikbaar zijn. En daarom zouden we eigenlijk ook volgend jaar uh, ja, tijdens de evaluatie alles nader onder de loep uh, willen leggen. En uh, ook iets beter het alles met uh, ja, data en dashboards uh, kunnen monitoren. Want volgens ons is het heel goed mogelijk om bij een automaat waar iemand geld in stopt voor een bepaalde duur ook te registreren hoe lang hij daar uh, parkeert. Zodat we echt per deelgebied een verdeling hebben van de parkeerduur en op die, op die manier kunnen inspelen op uh, de behoeften. En daar wil ik het voor nu eventjes bij laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Drommel. Ik zie in de hand van de heer Elgebaan interruptie. Ja, voorzitter. Uh, ik luister hier ook, uh, en voor mij ook, uh, vgf logo wat op het amendement staat. De steun rondom het uh, verlaag van het tarief van 8 naar 7 euro. Uh, de heer Drommel, voorzitter, was een van de personen in de commissie die relatief fel ook was op, uh, op dat tarief van 8 euro. Uh, vergeleken met Amsterdam, 7,50 euro aan de grachten. Ik geloof dat dat letterlijk de woorden waren van de heer Drommel. Hoe kijkt de heer Drommel dan nu aan tegen die euro omlaag? Want is dat dan uh, niet een risico wat u loopt als u dat na een jaar gaat evalueren? Hebben we dan niet al de schade geleden die we dan niet meer kunnen terugdraaien? De heer Drommel? Ja, we hebben daar ook zeker onze zorgen bij. Ondanks dat we ook uh, hebben vernomen dat in ieder geval de gemiddelde parkeerduur in Zandvoort 1 uur en 45 minuten is. Dus dan zou je nog binnen die 2 uur blijven. Desondanks delen, we, delen wij wel in ieder geval... Uh, die zorgen. Uh, maar juist door die toevoeging van die extra goedkopere parkeerplaatsen uh, en in ieder geval de, hopelijk de toezegging dat het uh, pris ja, in ieder geval duidelijker wordt gemaakt. En dat wij in ieder geval uitstralen en ook duidelijk maken dat je in Zandvoort juist ontzettend goed kan parkeren en goedkoop. Juist op de plekken waar je wil wezen als, uh, als recreant of toerist zijnde. Uh, ja, denk ik dat we dat risico daarmee voldoende kunnen ondervangen. De heer Elgemali. Dat is een mogelijkheid. Uh, we hebben allebei geen glazen bol waar we kunnen kijken... wat er nu weer in de krant komt te staan over parkeerkosten in Zandvoort. Dus die parkeer ik daar eventjes, om maar in de termen te blijven. We hebben ook een brief gehad van de ondernemers. En die brief was nogal duidelijk. We uh, had het over twee scenario's. En ik voegde ook bij uw fractie, uh, als mede ook mij bij het CDA... wel enige ja, belangstelling in die brief. En ook in de vragen die u ook aan de wethouder heeft gesteld. Waarom wijkt u dan nu toch af van de scenario's die in die brief verstaan? Heer Drommel. Ja, we zijn daar van afgeweken. Uh, ja, omdat wij natuurlijk ook de zorgen hebben aangehoord van zowel de ondernemers als ook van de inwoners van Zandvoort. En er in bepaalde wijken ook een ongelooflijk hoge parkeerdruk is. U zegt wel in Zandvoort in zijn totaliteit zijn wel genoeg parkeerplaatsen. Maar dat vind ik hetzelfde argument als te zeggen van ja, in Delfzijl kun je wel toch een betaalbare woning kopen. Ja, daar heb je niks aan als je bijvoorbeeld op het strand wil wezen dat je ergens achteraf in Nieuw-Noord wel nog kan staan met de auto. Dat is niet realistisch. Um, dus zeker in ieder geval met die uitbreiding van die goedkopere plekken op juist uh, ja, die locaties waar ook uh, die behoefte bestaat. En wellicht uh, dat we dat ook nog uh, additioneel kunnen uitbreiden. Met bijvoorbeeld uh, bij het circuit of er zijn nog andere ideeën om wellicht in uh, Nieuw-Noord ook het een en ander in te richten. Um, ja, heeft dat ons uh, ja, in ieder geval voldoende kunnen overtuigen om in ieder geval ja, dat risico te minimaliseren. meneer heer Ugebani nog? Ja kort, uh, u vergelijkt het met deelzijl en woningen. Daar wil ik van afblijven, want wij hebben wel een treinstation... waar ook mensen met, uh, met, met plezier kunnen komen en daar ook mee naar het strand kunnen gaan... ook mee naar onze ondernemers kunnen gaan. Dus ik denk dat we wel meerdere opties hebben die we kunnen inzetten. En dat de auto daar eentje van is, dat kan, maar er zijn meerdere opties. Dus dat wil ik wel hebben gezegd. Maar het punt ligt er meer in dat volgens mij de ondernemers niet voor niets... het signaal aan ons laten horen als we het hebben over die balans dat we daar ook naar moeten kijken. En ik ken onze ondernemers, ik heb met mensen gesproken... en volgens mij zijn zij heel welwillend... Uh, in het nemen van juiste maatregelen die ook hun raken. Ook een parkeertrief dat we nu hanteren raakt hun al. Um, en ik zie dat die brieven die zij sturen ook als noodkreet... en ook de inspraken. En ik vraag me dan toch af hoe u dan zegt... dat het risico wat u betreft geminimaliseerd blijft... terwijl onze ondernemers die dagelijks daarmee te maken hebben... toch iets anders laten blijken als mij uit. Heer Drommel. Nee, ik zeg niet dat het risico volledig is uh, weggenomen... maar dat het in ieder geval wel wordt uh, verminderd. Uh, en daartegenover staat wel, want er wordt vaak overheen gestapt... dat het voor zand wordt dus juist nu ongelooflijk een stuk makkelijker is... om bijvoorbeeld uh, in Dorp een, een boodschap te doen, om maar iets uh, te noemen. En dat is ook wel een, uh, ja, een voordeel wat ook meegenomen mag worden in de uh, totale som. Uh, maar alsnog, zoals ik al zei, uh, die evaluatie en dat bijsturen... dat, uh, dat blijft zeker een aandachtspunt... Um, zeker ook omdat je tijdens het bijsturen, u zegt al terecht, um, dat we geen glazen bol hebben. Ja, dus we weten in ieder geval ook niet of we te veel hebben bijgestuurd of net niet goed genoeg. Of dat dit juist wel de sweet spot is. Uh, dus daar moet in ieder geval aandacht voor blijven. En die zorgen die deel ik uh, in ieder geval wel met u. Dank u wel. Ik zag ook een hand van de heer Hermsen. Een interruptie voor de heer Drommel. Ja, dank u wel. Ja, ik, ik denk, ik wacht even een uh, noodzakelijke discussie af. Alsof ze zichzelf helemaal niks mis mee. <coughs> Wel een, uh, ja, een beetje een, een constatering, maar ook gewoon even een vraag uh, aan de indieners, uh, behalve dan Openzet, Want die heeft wel netjes op het amendement gereageerd. Uh, waarom u niet eventjes uh, mij gemeld heeft en de vraag van, joh, uh, is het mogelijk om het tarief aan te passen van 4 euro naar 7 euro bijvoorbeeld? Hadden we allicht nog wel uh, met elkaar in gesprek gekund. Want ik zie dit voorstel nu, zoals het u ligt, eigenlijk een beetje net als de gpr-score. En we zetten in op 8, nou, een beetje tegenspraak gaan we naar 7. Um, uiteindelijk is het maar 10 euro, uh, maar is het dan nog steeds 78 euro per dag? Um, ja, losstand van het feit dat uh, de lage tarieven, dat hebben we natuurlijk in de commissie ook al aangegeven, al van daar was al uh, Dat was al van toepassing, die 15 euro per dag. Uh, dat wisten we allemaal. Dat is ook een goede samenspraak gebeurd, met natuurlijk, mobiliteit van. Uh, ja, goedenavond dames en heren. De raadsvergadering is op de radio voor nu even afgelopen. Want we kunt luisteren naar App, tussen App en Vloed. U kunt nog wel doorluisteren op de tv. Tekstpagina, of wat is het, pagina? Kijken, Ziggo, kanaal 40. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. En uh, nou zo het nieuws. En daarna tussen app en vloed. Ik wens u veel luisterplezier. De raadsvergadering waren in handen van. De techniek was in handen van Isabel Geuransson. En dan wens ik u nog een fijne dag. En dan uh, tot de volgende raadsvergadering. En uh, tot de volgende keer.